Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Witte Huis is opnieuw politiek topoverleg aan de gang... over de Amerikaanse begroting voor volgend jaar. President Obama praat met de republikeinse voorzitter... van het Huis van Afgevaardigden, Beuner... en de democratische voorzitter van de Senaat, Reid, over een compromis. Gisternacht voerden ze ook al overleg, maar dat was niet succesvol. De republikeinen willen 10 miljard dollar meer bezuinigen dan de democraten... Als de partijen er komende nacht niet uitkomen, dan gaat de federale overheid deels op slot. Dat betekent dat alleen essentiële diensten zoals de Belastingdienst blijven doordraaien. Dat kan het fragiele herstel van de Amerikaanse economie ernstig benadelen. In die voorkust heeft de gekozen president Watara op televisie het volk toegesproken. Hij zei dat zittend president Bakbo verantwoordelijk is voor de humanitaire crisis waarin het land verkeert. Bakbo verloor de verkiezingen van Ouattara, maar weigert af te treden.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 0800 1121 is het telefoonnummer van de nachtzuster. En als je dat belt met een vraag of een antwoord, dan verbind ik je door. Nou ja, verbind ik je niet door. Dan zet ik je zo dat je in de uitzending bent. Uh, ik heb wat vragen openstaan waar ik nog best wel een antwoord op kan gebruiken. Doortje wil graag weten waarom mensen dikker lijken op tv. Bob wil graag weten hoe het zit met de vertraging... tussen presentatoren en correspondenten in het buitenland. De vertraging die dan even optreedt waarom dat op de heenweg wel optreedt... en op de terugweg niet. Nou, de windmolenvraag van Emmy is net beantwoord. Maar Hans wil graag weten waarom de vliegen in zijn kamer rond de lamp vliegen. terwijl de lamp niet aanstaat. Aan is. Ja, de lamp niet aan is. Herman had een sperma-vraagje. Waarom is het wit als het vers is en wordt het daarna doorzichtig? En Hamid wil zijn Annet een huwelijk vragen... en is op zoek naar originele en mooie manieren om dat te doen. Azime heeft een hondje, een mopshondje, dat winden laten, terwijl hij precies dezelfde brokjes eet als de drie uh, collega-hondjes. En ze wil graag weten wat er aan te doen is, maar ook natuurlijk hoe het komt. Dat zijn de vragen die nu nog openstaan. Antwoorden zijn welkom en nieuwe vragen ook via www.nachtzuster.net... als je mee wilt chatten. Via nachtzuster, omroepmax.nl als je me wilt mailen. Of um, even kijken via Twitter, dus dan via apenstaatje nachtzuster. Het leukste is natuurlijk als je even belt, want dan kun je zelf via antwoord geven zoals... Uh, John had deed, want die gaf antwoord op de windmolenvraag van Emmy. Zoveel dus windmolens hoef je in ieder geval niet meer te bellen. Die vraag is uh, nu volledig beantwoord. Rest ons nog wel even een momentje om naar een liedje te luisteren over windmills. Alison en Round like a circle in a spiral Like a wheel within a wheel Never ending or beginning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 over in the autumn of goodbyes for a moment you could not recall the color of his eyes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 Alles een en de windmills of your mind. Stefan. Hallo, Afrit. Hallo. Wat een mooi liedje draaien net. Ja, hè? Ja. Uit 2004 alweer. <laughs> Ga je een huwelijksbureau starten trouwens? Nou, als het even kan, wil je iemand een huwelijk vragen? Want ik ben er nu helemaal, ik ben helemaal warm gedraaid. Nee, maar ik hoorde net het verhaal van Hamid. Dus, ja. nou, ik was al gespannen, maar er kwam helaas niet. Nee, Hamid, die zag het niet helemaal mis zitten, geloof ik. Nee, dat is volgende week misschien. Nou, ik hoop het, zeg. God, wat zou ik dat leuk vinden. <laughs> nou, dan krijg je wel meer luisteraars daarmee. Uh, dat hoeft niet, hoor. Ik eh? doe het allemaal voor jou. Hallo? Daar is hij stil van. Ja, hallo. Ja? Uh, waar belde je voor, Stefan? Uh, ik wil nog een aanvulling geven op, de lange, op het lange verhaal van de, de man op de windbonus. Ja. Misschien kan dat nog. Ja. Uh, ik denk dat het ook uh, te maken heeft uh, dat ze soms stilstaan dat de accu dan vol is. Dus dat die, ze zijn dan uh, hebben ze overcapaciteit en dan worden ze stilgezet. En als dan de elektriciteit weer uit de molen is, dan kan die weer aangezet worden. Want dat oh. zie je wel als dat sommige draaien en sommige stilstaan. Dus, uh, Volgens mij is dat ook een reden. Maar goed, Goh. ik ga niet uh, nog een heel verhaal vertellen over uh, de wind. Daar zijn de vriezen beter in. Nou, maar weet je misschien toevallig wel wat er gebeurt met uh, windmolens als ze aan vervanging toe zijn? Je bedoelt die bladen als die uh, vervangen moeten worden. Ja. Ja, dan gaan gewoon nieuwe bladen opdenken. denk ik. Hè. Oh, en dan worden en dan de, de weer... oude bladen naar oud ijzer gebracht? Ja. Oud kunststof. Een nieuwe motor erin en nou, draaien maar mooi oh. Oké. Okay. Ze hebben niet het eeuwige leven natuurlijk. Nee. nee. Ja. Nou. Dan had ik nog een uh, over Bob. Ja. Die snapte de vertraging niet van het uh, geluid en het beeld. Nou, eigenlijk zou hij dat antwoord moeten weten als radio-dame. Nou, ik deed een poging, maar ik kletste <laughs> mezelf volledig vast. Ja, nou, ik denk nou, dat er komt wel een mooi antwoord uit. Maar... Ja, nee, daar ben ik niet van. Dat, daar heb ik jullie voor nodig. Ik denk dat het te maken heeft dat het geluid sneller is dan het beeld. Want de telefoon is gewoon even snel als je over de telefoon belt. Maar dat beeld moet dan nog aangepast worden. Dus dan wachten ze even, denk ik, dat dat beeld gelijk is aan, de, zeg maar een paar seconden later dan het geluid. En dan wordt het teruggezonden. Zou dat kunnen? Ik, want je bent zo stil. Ja, nee, ik zit na te denken. Nee, dat kan niet, want de correspondent staat niet op het. Uh... Uh, het is niet zo dat de correspondent het al gehoord heeft... maar nog op het beeld staat te wachten. Nee, maar dus uh, van de ene kant... Uh, dus in Nederland uh, wordt een vraag gesteld. Ja. Dat was toch de vraag. En aan ja. de andere kant, bijvoorbeeld in Indonesië... is dus ja. dan de correspondent die antwoord geeft. En voordat hij dus uh, dat, dat geluid terugkijkt... wordt er eerst al beeld weer uh, gecorrespondeerd met het geluid. En dan wordt het teruggezonden. En dan lijkt het alsof het meteen heel snel gaat. Dat is volgens mij uh, de verklaring daarvoor. Snap je? Nee. <laughs> het stomme is, het is toe Bob de vraag, toen Bob de vraag stelde, vond ik het heel logisch. Ja. En nu kan ik het niet meer, het uh, wilde niet meer in. Ik kan het uh, met een uh, voorbeeld uitleggen. Ja. Als je wel eens voetbal hebt, een WK Voetbal bijvoorbeeld. Oh, oké, okay. ik haak hem al weer af. Ja. Als nee. je dan uh, naar de televisie <laughs> kijkt. Ja. Dan, heb je het, uh, dan is het geluid en het uh, beeld is synchroon. Ja. Als je dan de radio aanzet, dan merk je dat dat twee seconden sneller is. Ja. Dus de, de, dat, Daaraan zie je dat verschil. Dus dat beeld is veel trager, dat moet bijgewerkt worden. En dan pas kan het samen met het geluid in één keer doorgezonden worden. Dus dat is hetzelfde denk ik als uh, met correspondentie in het buitenland. Dat moet ook eerst aangepast worden. Maar we, wacht even, nee, we wacht, wacht, we ja. proberen het even. Ik zeg dus van, nou, waar, waar woon je, Stefan? Ik woon in Zwolle. Oh jee. Nou, ja, precies. Ik zeg, in de wijk Assendorp in Zwolle is iets verschrikkelijks aan de hand. Er zijn 17 lantaarnpalen omgevallen. Ik schakel nu over naar onze correspondent in Zwolle, Stefan. Nou, dan schakel ik dus naar jou over, maar ik heb wat vertraging. Dus het duurt heel even voordat je antwoord geeft. Ja. Mm -hmm. Nou, en dan. Um, want, want jij moet even wachten totdat je alles hoort, Totdat je mij Stefan hebt horen zeggen. Dus daar wacht je dan even op. Ja. En dan geef je antwoord. Ja. En dat zijn dus. Uh, ja, noem het uh, wat zijn de radiogolven of uh, telefoongolven. Die gaan dus heel snel. Maar als er beeld bij moet komen. <tosses> dat, dat gaat trager. Dus dat moet dan weer eerst met, met dat geluid. Samengebracht worden. Dat duurt dan twee seconden, bijvoorbeeld. En dan kan ik het pas naar jou terugsturen. Vanuit Zwolle. Nee, en volgens is... mij heeft dat helemaal niks mee te maken. Oh, het is hetzelfde wat ik net zei met dat voetbal. Dus op de televisie. Eh, ja, dan zie je tegelijk geluid en beeld. Maar als ja. je de radio aanzet. Eh, want dan heb je altijd Jack van Gelder. Die, die geeft dan commentaar. En die, die roept dan al: Ja, goal, goal. Wel op de televisie, ben je nog gaan kijken van nou, oh, wat gaan ze nou ja, doen. Ja, dan wordt dat gelijk gelegd. Dus, uh, ja. Maar of dat nou dus, uh, dat bij correspondenten komt. ook gebeurt. Ja, dat is met beeld. Dat ja. is gewoon omdat het trager is. Ja, hoe dat technisch in elkaar zit, weet ik niet. Dan ben ja. ik een radio of televisieman. Maar goed, dat lijkt me heel logisch dat, dat daar het verschil doorkomt. Ja. Maar nou snap ik nog steeds niet. Want op het moment dat. kijk, ik schakel naar jou, dan moet jij even wachten. Ja. Maar op het moment dat jij dan um, ga, ja dat jij dan antwoord gaat geven, mm -hmm. hoef ik niet weer op jou te wachten. Nou, toch ook een, een of één een of twee seconden. Het is niet meteen natuurlijk. Hmm. En dat zijn dat, dat, ja, ik weet niet hoe. Maar dat zie je ook wel bij die in journaals en zo, dat ze dan inderdaad wel vrij snel reageren. Maar ja. Die techniek zal ook sneller gaan, dat we misschien, misschien een halve seconde ja. wachttijd hebben. En niet meteen de... nou ja, maar ik heb, zel, ik heb zelf wel uh, heel, heel lang geleden, hoor, heel vroeger, wel veel radioverslagen gedaan. Ja, en dan klopt. had je ook wel eens, uh, of als je een interview had met iemand in het buitenland, had je ook wel eens die vertraging. Maar daar word je dan ook handig in, hè. Als je het weet, mm -hmm. dan ga je al, als iemand aan het afronden is, ga je eigenlijk al praten. Of als je... Uh, uh, uh, of andersom kan ook dat je iets langer wacht voordat je, voordat je gaat praten of voordat je uh, een antwoord geeft. Ja, daar speel je dan op in. Laat ja, je precies. Je in. Maar hoe, welke kant nou de vertraging op... Nou ja, goed, er gaat vast nog iemand over bellen met of zonder vertraging. Goed, uh, bedankt Stefan. En uh, staan alle lantaarnpalen er inmiddels weer? <laughs> Ja, ze we allemaal wel. Ah, hartstikke goed. Bedankt voor je verslag. En dan schakelen we nu over terug naar de studio. Dankjewel, Stefan. Nou, ja, dag. Dag. Edwin. Goedenavond. Goedenavond. Um, ik belde eigenlijk net uh, volgens mij een antwoord op die eerste vraag van Doortje. Maar je twijfelt nou, een beetje. Dat, dat, dat is de vraag over waarom uh, mensen op een televisiescherm uh, altijd wat dikker lijken. Ja. Nou... Um, ik denk dat het hiermee te maken heeft dat een televisiescherm, als je van links naar rechts denkt, er een bolling in zit. En dat werkt denk ik hetzelfde als op die manier een lachspiegel. Kijk je in een lachspiegel die op die wijze gekromd is, dan zie je jezelf heel breed en kort. Dus het beeld wordt in de breedte uitgerekt. Dus op al die flatscreens van tegenwoordig zitten we opeens naar graadmagere pakhuizen te kijken? Dat, sorry, dat zou ik niet weten. Je hebt nog geen plat scherm? Uh, nee, ik ben blind. Oh, dat is ook wat. Maar volgens mij is dat dus te verklaren. Ik, ik heb dus vroeger wel gezien. Ja. Uh, daardoor ik dat dus ook weet van die lachspiegels. Dat ik ben ook wel in de Efteling. Ja, want het, het lijkt me heel lastig iemand een lachspiegel uitleggen als je niet uh, kunt zien. Ja. Ja. Nee, dat verklaart het dus. Ah, en ja, kijk, ik, uh, ik had dus uh, die vraag van Bob. Daar dacht ik in eerste instantie ook aan dat uh, geluid. Maar toen kwam dus het tweede deel van de vraag. En dat heb ik niet gehoord, omdat ik toen aan het inbellen was. Ja. En uh, nu blijkt er dan ook dat het deel erbij komt. Ja, dat wordt het voor mij even wat lastiger. Want ja, toen ik nog naar het journaal keek... toen werd alles nog op uh, banden aangeleverd. Ja. Het, journaal, het journaal nog een dag later. Ja, want toen moesten ik de banden eerst, eerst ingevlogen ja. worden. Ja, ja ik kreeg, het televisiejournaal, kreeg je van gisteren. Ja, ja. <laughs> eigenlijk wel, heeft niemand ooit gemerkt. Maar hadden we altijd oud nieuws? Ja, heel ja, vroeger. Ja. Maar ik, ik vraag het me af hoor, want volgens mij is het op flatscreens nog steeds. De, de, tegenwoordig dus die hele platte schermen, ja. die juist flatscreens ja, heten dat omdat ze niet, plat zijn. Dat, dat, heet, dat schijnt ook breedbeeld te heten. En dan wordt het neem ik aan ook in de breedte uitgerekt. Nee, want dan kun je je beeld zo zetten dat je of wel of niet breedbeeld hebt. Dus dan kun je het uiteindelijk oh. altijd weer goed zetten. Oké. Okay. Maar ik, ja, je kunt het ook zo zetten, maar dan lijkt je met die, misschien meteen uh, 30 kilo zwaarder. Dat kan ook. <laughs> als je hem op breedbeeld zet, wel, geen breedbeeld televisie is. Maar dat hoe ben je... Het is vervelend, je... vervelend als je naar een bokswedstrijd kijkt. Dan kijk je naar de verkeerde gewichtklassen. Ja, dat, <laughs> dat maakt niet uit. Want zitten dan allebei in de verkeerde gewichtklassen? Je denkt alleen wel de dikke scheidsrechter. Dat is <laughs> waar. Maar um, Edwin? Ja? Hoe ben je blind geraakt geworden? Oh, een heel lang verhaal, dat, dat oh. voert te ver. Oh. oh, dan ben ik wel nieuwsgierig. Ja, dat begrijp ik. Kun je het niet kort samenvatten? Nou... dat is, is het kernwoorden? Het heeft, het heeft, het, nou, het heeft, laat ik zo zeggen, het heeft allemaal nog wel operaties gewerkt en zo. Oh ba. Dus, dus, dus uh, het is allemaal misgegaan. Oh, ja, maar en hoe lang ben je dan nu blind? Uh, brrr, ruim 36 jaar. Oh, dus je bent wel al gewend? Ja hoor. Nou en... ja, nee, wennen doet het nooit. Nee? Nee. En doet het nooit. En ik krijg dan wel uh, vaak de vraag: maar dat is meer gericht op mensen die blind zijn geboren, maar of je nog, uh, of je nog droomt in beelden? Nee, dat zeker. En dat is wel apart, want dan word je wakker en dan zie je opeens niet meer. Uh, nee, dat oh, wordt, dat... nee, daar schrik ik niet meer van. Nee, dat, dat, dat, dat, dat wendt natuurlijk ook vrij snel. Kijk. Nee, ook dat wendt niet. Oh, ook dat wendt uiteindelijk niet. Nee, ja, daar heb nee. je helemaal gelijk in. Ja. Nee, ja, dan uh, dan uh, is misschien de bolle tv is misschien wel een verklaring. Maar ik, denk dat het, ik, ik vraag me dan nog af hoe het met de flatscreen zit. Dus dan heb je een ja. mooie voorzet dan gegeven. Ik, dan, heb ik, dan heb ik in diezelfde trant eigenlijk nog één kort ja. vraagje. Ja. En misschien dat die, dat die beantwoord kan worden. Het is eigenlijk een hele simpele vraag. Ja. Hoe komt het dat wanneer je in de kant van een lepel kijkt... je alles ondersteboven ziet? Oh ja. Ja, oh jee, dan nou, ben ik benieuwd... Dus niet smal of lang of... Nee, het is, uh... niet, niet, niet nee, kort, ja. het is logisch ondervormd. dat het vervormt, maar het is ook nog ondersteboven. Ja, dat is raar, hè? Ja. Zou dat misschien te maken hebben met het feit dat hij dus aan vier kanten, zeg maar, ongegrond is? Dus dat ze elkaar spiegelen? <laughs> ja, ik weet het dus niet. Ik weet het niet. ja. Maar nee, daar zou ik graag een antwoord op hebben. Nou, ik, als je dan toch bezig bent, ik leg hem weer voor aan het Nederlands Luisterpubliek 0800 1121. Nou, heel hartelijk dank daarvoor. Ik doe mijn best. Jij bedankt voor uh, poging tot beantwoorden. Ik laat de vraag nog even ja. openstaan, maar we hebben ja, weer een voorzet gekregen. ik blijf zelf om nog even luisteren, want ik ben zelf ook wel nieuwsgierig ja. natuurlijk. je stelt net een vraag, dus je moet wel. Daarom. Oké, okay, dankjewel okay. Edwin. Prettige nacht nog. Hetzelfde. Dag. Dag. Rob. Hallo. Hallo. Ik belde eventjes uh, in verband met dat verhaal over, uh, over Bob met die vertraging. Ja. Want aanvankelijk dacht ik, toen ik het aanvankelijk hoorde, dacht ik, dat is toch zo simpel, dat kan iedereen uh, nou, toch wel bedenken. Dat dacht ik aanvankelijk ook, maar jij denkt het nog steeds, want jij gaat de oplossing geven. Ja, en blijkbaar uh, was er zoveel verwarring over dat ik uh, dacht: ik moet maar even bellen. Ja. Uh, want het heeft helemaal niks te maken met uh, verschil in, in snelheid voor beeld en geluid. Uh, de vertraging is ook naar beide richtingen gewoon ja. exact hetzelfde. Ja. Het hele idee dat het anders lijkt... komt omdat uh, wij als kijker aan één kant ja. gewoon meekijken... met een van de twee personen. Ja, dat was dus, het. Dus het is eigenlijk gewoon zo... Stel, stel even voor, uh, als voorbeeld dat de vertraging twee seconden is. Dan zeg jij iets nu. Dan twee seconden later is dat bij de andere man die geeft onmiddellijk antwoord en uh, dat antwoord komt pas vier seconden later weer bij jou. En op het moment dat jij het antwoord gehoord hebt, kan jij onmiddellijk weer de volgende vraag stellen. Dus als ik naast jou zit, dan denk ik dat, dat op een antwoord wat de ander mij geeft, dat jij daar direct weer op kan reageren en dat daar dus geen vertraging in zit. Ja. Maar aan de andere kant is het zo dat de persoon aan de andere zijde heeft exact hetzelfde probleem ja, maar als kijker zit je dus zit je bij de presentator... en Precies. dus heb je maar aan de ene kant de vertraging. Ja, inderdaad. Ja. En dus op het moment dat het antwoord binnenkomt van de correspondent... aan de andere kant van de wereld... Uh, ja, dan kijken wij als kijker... zien wij geen vertraging ten opzichte van de uh, verslaggever hier. Nee. En dus voor ons komt dat tegelijkertijd binnen... en, zien de, en we kunnen dus meteen... Een, uh, we kunnen meteen weer een antwoord daarop geven. Of een, vraag, een volgende vraag stellen. Ja. Hè. Ja, dat, dat was het. Je zit, je zit of bij de zender of bij de ontvanger. Maar je ja. zit bij een van de twee. Ja. Hè. En, en in beide je? richtingen ja. is de vertraging hetzelfde. Hè. He. En, en dat, dat is natuurlijk. Dan ga ik zeggen. Hoe weet je dat? Dan zeg je juist ja, gewoon logisch nadenken. Uh, ja, dat ook. Ja. Maar ik ben ook technicus. En uh, ik doe veel datacommunicatie. En da eh, dus dat is eigenlijk de elektronische overdracht van signalen. En uh, uit oogpunt daarvan weet ik wel hoe het werkt. Dan is het ook wel handig als je dat soort dingen weet. Ja. Precies. Ja, okay. Het gaat nooit mis met vertragingen? Nou, vertragingen die... Uh, wat bedoel je? met? Het gaat nooit mis met vertragingen. Nou ja, als je dat soort dingen moet regelen... dan kan ik me voorstellen dat je er een keer achterkomt... hé, verrek met de Oekraïne, hebben we 17 seconden vertraging. Oh, je bedoelt het zo? Uh, ja, nou ja... Dat is, een, dat is een fact of life. Hè? Uh, wij gebruiken uh, datacommunicatie om uh, industriële processen aan elkaar te hangen. Bijvoorbeeld uh, alle booreilanden op de Noordzee uh, verbinden met, uh, met uh, de wal. En uh, ja, in, die, in die data, daar zit ook enige vertraging. Ja. En sommige data die gaat per satelliet en dan kun je dat duidelijk merken. Hè? Dan zitten er gewoon uh, vier, vijf seconden tussen. Ja. Ja. Ja. En wat is het ergste... Hoe Waar zit de ergste vertraging in? Bedoel je qua beeld of geluid? Nou ja, eigenlijk allebei. Maar gebeurt het wel eens dat je echt uh, nou ja, een, een tien seconden vertraging hebt? Nou, dat is, gebeurt niet door, uh, door zenden alleen. Maar tegenwoordig met uh, heel veel digitale apparatuur. Uh, kan het wel eens voorkomen dat er een aantal vertragende bewerkingen tussen zitten. Hè? Kijk, vroeger in de, in de analoge tijd was het allemaal simpel. Er kwam een, een beeld of een geluid en dat ging eigenlijk direct de zender op. En dat kwam aan de ontvangende kant, werd dat weer direct terugvertaald tot beeld of geluid. Tegenwoordig is het bijvoorbeeld zo dat bijna al het beeld wordt eerst gedigitaliseerd. Daar zit al een, een kleine vertraging in. Dat... Dan komt overigens dat verhaal weer terug, wat die andere mensen zeiden, van er zit verschil in tussen beeld en geluid. Dat klopt inderdaad, alleen daar wordt bij dat digitaliseren uh, rekening mee gehouden, zodat het uiteindelijk weer synchroon komt. Yeah. Maar in het totale proces zit er in het digitaliseren de nodige vertraging. Uh, nou Vervolgens wordt het, uh, wordt het opgestuurd en als dat via een, uh, een satellietverbinding gaat, uh, dan zit uh, de satelliet zit toch uh, 27.000 kilometer buiten de aarde... En dat moet je dus twee keer rekenen. Dus je, dus je bent uh, 54.000 kilometer moet het signaal afleggen. Wil die even door de satelliet worden gespiegeld? Uh, nou, dat, dat geeft de nodige vertraging. En uh, als het signaal dan digitaal aankomt, moet het weer terug worden gezet in analoog. En daar zit ook nog een beetje vertraging in. Dus ja, samen wordt het uh, ja, aanzienlijk uh, enkele seconden. En dan zit je straks toch weer naar het nieuws van gisteren te kijken. <laughs> als je dat nou precies om twaalf uur doet, ja. Ja, dan precies wel, ja. Dan zit je precies een paar seconden naar het nieuws van gisteren te kijken. Ja. Oké, okay, nou duidelijk, ik uh, streep hem weg. Dank je wel voor je antwoord. Okay, goed. En, uh, en, uh, ja, ik wil nog ook wel even een kort antwoord geven op uh, mijn voorganger. Die ja. vroeg waarom je alles uh, op zijn kop ziet als ja. je in de holle kant van de spiegel kijkt. Ja, nee, van een lepel. Ja, uh, ja van een lepel. Nou, ja, Daar is ook een. Ja. ja. Is er is uh, ook een spiegel, ja. Dat is ook een spiegel, ja, dat klopt. Dat heeft te maken met... Dat uh, is een, een natuurkundig verschijnsel. Het heeft te maken met het feit dat iets spiegelt. Als iets spiegelt, dan is de hoek uh, waarmee iets op het oppervlakte valt... is gelijk aan de hoek waarmee het weer teruggekaart wordt. En als je in een, uh, in een holle lepel of in een holle spiegel kijkt... dan kijk je eigenlijk in hetzelfde als in een paraboolantenne. Dus zo, zo zit de linker ook weer met de datacommunicatie. Uh, ja, en uh, zo, zo begrijp ik ook dat jij wel weet wat een paraboolantenne is. Ja, dat is een schotel. Ik... He, wat wij Oh, oké. Okay. Ja. ja. <laughs> uh, daar is het zo dat een, een, een lichtstraal die bijvoorbeeld uh, rechts op de parabool komt... daarvan is de hoek zo dat in principe de lichtstraal teruggekaatst wordt... naar het midden van de parabool dat is dus waar bij een schotlantenne uh, je, je eigenlijke ontvangertje zit. Hè? Als je een schotelantenne ziet, dan zie je altijd de schotel. En daar zit een, een halve meter daarvoor zit een stokje. En daar zit een, een kop op. En die kop is degene die eigenlijk de echte ontvangst doet. Aha. En dan komen alle, alle uh, radiogolven komen aan. En die worden allemaal gericht naar die kop. En als je nou precies in die kop zit... Dan, uh, dan heb je daar het, het brandpunt van, van de parabool... en dan heb je alle, alle uh, golven heb je op één plek. Maar als je nou iets voorbij die kop kijkt... dan gaat de golf gewoon weer rechtdoor. En dan, als je dat op een papiertje tekent... dan zul je zien dat een golf die links aankomt... die gaat door de kop heen en die komt er rechts weer uit. Nou, Dat is precies hetzelfde wat er ook gebeurt met uh, de lichtgolven... op het moment dat je een parabolische spiegel hebt. Als je dus heel dicht bij de spiegel zou gaan zitten... dan zul je op een gegeven moment zien dat je uh, de zaken gewoon vergroot ziet. Ga je nou ietsjes verder weg... en je zit met je ogen precies daar waar het brandpunt zou zijn... dan zie je niks meer en ga je voorbij het brandpunt... dan zie je alles op zijn kop. Nou, ik hoop dat uh, Edwin het begrijpt. Ja. Want Hij ik moet... snap er niks van, maar beter dan dit wordt het niet, denk ik. Uh, nee, dit is tamelijk ingewikkeld. Ja, maar het is in ieder geval een uh, bekend gegeven... en het heeft iets te maken met inderdaad uh, die vorm van die schotel. Dus... Ja, en het is een wiskundig uh, verschijnsel... en het heeft te maken met parabolen. Prima. Ja? Dank je wel. Okay. Leuk geprobeerd. Goed. <laughs> Tot de volgende Succes. keer. Dag. Dag. 0800 1121 zeg ik maar weer een keer... want dat is het nummer van de wachtruimte van de nachtzuster. Henk, goedenacht. Hallo. Hallo. Hallo. Ik... Uh... Ik denk dat mijn vraag eigenlijk net zojuist beantwoord is. Het gaat over de vertraging van correspondenten. Ja. Het is namelijk zo. Ik heb het niet kunnen horen, dat vorige gesprek. Maar ik denk dat het op hetzelfde neerkomt. Nou, probeer het, dat het nog een keer eens. Het is ja. ongeveer een vertraging. Ik noem maar even een voorbeeld van in totaal vier seconden. Ja. Heen en weer. Ja. Maar wij... ...praten naar uh, die correspondent, dat ja. is twee seconden, die heeft ook die vertraging... ...en dan begint hij te praten, en dat is ook die twee seconden... ...maar dat ge het geluid en, uh, en beeld, dat is gewoon synchroon. Mm -hmm. Maar doordat het die tijd moet je tweeën delen... ...dus hij heeft net zo goed dat hij moet wachten, en wij moeten op hem wachten... Ja, alleen, nou dat klopt inderdaad dat het aansluit bij um, uh, wat er net verteld is. Ja. Want, is door uh, Rob of Ron, doordat, uh, doordat wij aan de kant van de presentator zitten... lijkt het alsof daar geen vertraging is. Ja. Ja, ik, uh, het is inderdaad uh, slecht te verstaan. Maar het kon, het, ik begreep wel dat het ongeveer bezeldig neerkomt. <laughs> nou, toch leuk om je even te spreken, hoor. Ja. Ja, nou, mag ik, ik dan, dan aan ik... jou, want ik heb het nog helemaal niet gedaan vannacht, maar mag ik aan jou vragen waarom je om half vier s'nachts wakker bent? Nou, ik heb wel eens meer dat ik even wakker word mm. en dan ga ik uh, luisteren en dat is ook dan wel eens als jij ervoor bent en dat vind ik altijd wel boeiend, jouw uh, gesprekken. En dan blijkt dat uh, daardoor hoor ik dat. En dan... Maar ik had nog één opmerking over de windmolens ja? die, bij Ketelbrug, die oude, ja. die zijn gewoon afgeschreven. Oh. Of op een gegeven moment is dat een kostenbatenverhaaltje. En ik heb gelezen dat die verdwijnen gaan. Die zijn te oud. Maar waar gaan ze dan naartoe? Nou, die worden gewoon gesloopt. Uh, waar gaat een oude auto naartoe? Ik bedoel, uh, die zijn op. Nou, ga me niet vertellen dat er ergens een windmolenkerkhof is. Nee, het zijn wel de eerste, dus dat zou oh. er misschien nog okay. opgericht moeten worden. Dat ja, ik niet. Nou, een gat in de markt. En dan, uh, hij had het ook over die windmolens bij Huizen. Die maakten te veel herrie voor ja. de omgeving. Die ja. zijn inderdaad ook verdwenen. Oh. Die zijn er niet meer. Oh. Maar dat is wel een, een heel oud verhaal inmiddels, hoor. Ja, ach. Dat kan maar goed, zomaar Dat, dat was mijn uh, verhaal. Nou, dankjewel. Oké. Okay. Tot een volgende nacht dan. Jo. Dag. Doei. Dag. 0800 1121 ton Goedenavond. Hallo. Goeienacht, moet ik zeggen sorry. Nee hoor, wat je wil. <laughs> uh, ik wil een antwoord geven waarom, op de vraag waarom lijken mensen op tv dikker. Nou. Vroeger hadden we maar <coughs> één soort tv beeld in de verhouding 4 staat tot 3. Ja. Dat is bijna een vierkantje. Ja. Tegenwoordig hebben we ook breedbeeld tv en dat is in ja. de verhouding 16 staat tot 9. Dat is meer ja. een liggende rechthoek. Ja. En er zijn ondertussen zelfs meer formaten. Ja. Vroeger, als er dan in het begin van dit breedbeeld tv uitzendingen, verscheen er ook op die televisies boven en onder een zwarte balk. Ja. Om toch het hele beeld te kunnen, uh, op het scherm te kunnen weergeven, maar ja, dat werd dus wel iets verkleind. Tegenwoordig hebben we die breedbeeld tv, maar er zitten nog verschillen in formaten. En sommige tv's passen dat automatisch aan, op andere kun je dat handmatig instellen. En dat is het hele ei het beeld wordt opgerekt in de breedte. Maar was het, het was toch vroeger ook al zo? Mies Bouwman zei het toch ook al? Uh, in dat geval is de reden dat dus als je heel dicht op de televisie gaat zitten, dan kun je zien dat het streepjes zijn. Allemaal ja. aparte blokjes. En ja. die zijn een piekeltje rechthoekig. Oh ja. Is dat zo? Zijn pixels niet helemaal... Uh... Nee, pixels zijn niet vierkant. Oh. En de de tv is het nog erger, want dan heb je er drie naast elkaar. Rood, groen en blauw. <laughs> En het wordt samen gecomprimeerd, het één blokje, maar het is toch ietsjes rechthoekig. Stom hè? Dat we, we hadden dus eigenlijk al in de oorsprong van het tv-toestel... hadden we het met de korte kant boven en onder moeten maken. Ja, hoe dat technisch verder zit, weet ik niet. Ik denk dat het te maken heeft met de snelheid van het licht... en het langzaam opgloeien van het fosfor wat het vroeger was... Dat er toch streepjes ontstonden. Want het ging in horizontale lijntjes. Van boven naar beneden werd het gescand. En ook weergegeven. Maar dat ging met zo'n snelheid dat het menselijk oog dat niet kan waarnemen. Maar dat er toch. Dus kennelijk iets spoor spoortjes dus waren. Maar mm. dat is slechts een suggestie van mij. Dat weet ik niet zeker. Oké. Okay. Dankjewel voor je antwoord. Oké. Okay, veel succes met je uitzending. Dat gaat lukken. Goeiedag nog. Bedankt. Doei. Dag. Even kijken hoor, want ik heb nog geen antwoord op de vraag van Hans. Waarom vliegen zijn vliegen altijd rond de lamp, ook al is er een lamp uit? En Herman wil dus weten waarom uh, sperma wit is als het uh, net um, geoogst is... en daarna doorzichtig wordt... En Hamid wil zijn Anne ten huwelijk vragen is op zoek naar originele manieren om dat te doen. En Azima zit dan nog met dat mopshondje dat windelaat. Weet iemand daar een goede oplossing voor? Ik krijg via, via de mail kreeg ik al advies om het beestje Norit te voeren, maar dat zou ik niet doen als je niet eerst overleg hebt met de dierenarts. Dat zeg ik altijd in zo'n geval. Straks is het mopsontje er niet meer en dan heb ik het gedaan. Dus voorzichtig daarmee. 0800 1121 als je een antwoord weet of een nieuwe vraag. Johannes, goedenacht. Ja, goede nacht. Uh, ook uh, een antwoord op die vraag over die brede mensen op de tv. Ja. Nou, dat is dus wat die andere meneer net zei: ook uh, verschillende beeldformaten. Ja. Maar we moeten dus niet vergeten dat de programma's die worden niet uh, vaak uitgezonden in het nieuwe formaat, maar nog in het formaat 14 bij 9. Dat uh, was tot uh, voor kort het standaardformaat. En uh, ga je dus van 14,9 naar 16,9 of 21,9. Ja, maar gaat dat uitgerekt worden en krijg je dus die platte koppen, dikke platte koppen en brede schouders. Want ga ik dus bijvoorbeeld uh, een nieuwe dvd opzetten die 16.9 is ja. en mijn tv staat op 16.9, dan heb ik een perfect beeld. Maar zo hou ik terugschakelen naar, uh, naar een tv-zender, dan krijg ik weer dat vervormde beeld met dikke mensen. En... Waarom doen we dat dan nog steeds? Waarom uh, oh, kijk, stappen we niet die, al voor de uh, niet mensen? alle apparatuur uh, is natuurlijk inmiddels al vervangen. Ik bedoel, uh, dat 14 uh, bij 9 was een tussenfase. En uh, daar zijn natuurlijk tientallen miljoenen mee gemoeid. Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, een, een heel goed voorbeeld is... ga maar eens kijken naar uh, die Franse zender TV5... die hier in Nederland ook wordt uitgezonden... Die werken zelfs nog met het oude systeem 4x3. Oh. En als je die aanzet, dan weet je niet wat je ziet. <lacht> nee, want dan vliegt de kop, die vliegt boven je kast uit. <lacht> dan zie je mensen van, uh, tot hun neus. Ja, soms is het hele voorhoofd weg. Ja, dat schiet ook niet op. Nee. En uh, dat heeft dus alleen maar te maken met die beeldformaten. Nu is er wel een oplossing, want de nieuwe uh, platte schermen... die hebben vaak... Uh, ook een uh, instelmogelijkheid van uh, zoom yeah. en zelfs extra zoom. En als je die inschakelt, dan maak je het beeld weer een beetje smaller, maar niet hoger. Dus dan krijg je wel weer een goede verhouding. Je moet wel een, een LOE-cursus uh, programmeren volgen voordat je je tv op het goede standje kan zetten tegenwoordig. Ja, maar ik laat hem nu gewoon maar staan op, uh, op zoom... En dan doe ik verder niks aan en dan is 90% van de uitzendingen die zijn perfect. Ja, gewoon afblijven. Ja. Maar ga ik hem dus op 16.9 zetten, dan is het uh, niet om aan te zien vaak. Oké. Okay. Nou, dan uh, vind ik nu de vraag echt beantwoord. Ja hoor. Dankjewel hè. Oké, okay, Goeie dag. Goeiendag nog. Dag. dag. Oleg. Hallo Astrid. Hallo. Ja, ik, uh, ik moet eigenlijk hier een beetje om lachen. Want... Uh, uh, silicium is een van de belangrijkste bouwstoffen in deze aarde. Ja. Yeah. En uh, we aan onze botten bestaan er voornamelijk ook uit. En, uh, uh, uh, maar het ging even over het beeld, hè? Ja. Yeah. Over die meneer die niet wist waarom... als hij op de bodem van een mosterdpotje keek... dat hij ineens alles omgekeerd zag. Ja, yeah. ja. Yeah. Ik heb hier nu in mijn hand... Yeah. Een... Zuiver kristallen bolletje. Ja. Van ongeveer uh, 10 centimeter doorsnee. Hoe kom je daar aan dan? Ja, ik ben een of steenkundige. Ik oh, ja. weet waar dat soort dingen te krijgen zijn. Nou? Oh. En ik heb een nu in mijn hand. Ja. En uh, uh, ik zie de hele kamer op de kop. Oh. Ja. <laughs> Het is goed belicht. Dat is wel grappig. Als ik nou mijn vinger erachter hou, yeah. dan zie ik mijn uh, vingerafdrukken vergroot erdoor. En waar heeft dat nou mee te maken? Dat heeft met de kristalstructuur te maken. Met dus hoe de lichtlijnen verdeeld worden. Uh, en dat is gewoon een natuurkundig uh, gegeven... Uh, uh, de, de silicium is opgebouwd uit, uit, uh, uit zes lijnen. En ja, die lopen door dat, door dat, dat materiaal heen. En zo zit het. Nou, nou was de stap van het kristal naar de lijnen mij net even te groot. Nou, als je goed naar een, echt naar een, een, een, een bergkristal kijkt, dan zie je dat die uit zes vlakken bestaat. Oh. Snap je? Ja. Zo heb je met andere edelstenen. Kijk, denk maar eens aan een prisma. Uh, die verdeelt uh, alle, alle kleuren. En dat, ja, dat heeft gewoon met, met lichtopvang en weergave van het licht te maken. Oké. Okay. En dat sluit eigenlijk wel misschien een beetje aan bij, bij dat verhaal van die meneer die ik net, daarnet hoorde. Uh, ja, dat is gewoon een pure natuurkunde. Oh. En ga je het kristal nu opbergen of ga je ondersteboven naar bed straks? <lacht> Hoezo wil je dat weten? Nou, gewoon, ik kan me voorstellen dat jij denkt van nou, oh, ik heb het kristal weer, weer eens uit de doos gehaald. Nee, die ligt altijd voor mijn neus, want die oh. gebruik ik als. als uh, om mezelf weer overeind te zetten, zeg maar. Ja, dan ben je er ook nog druk mee. Ja, en me draaien, en me draaien. Ja, ja. dat is wel grappig. Oké. Okay. Ja, zo zijn er veel meer. Ja, kijk, bijvoorbeeld een diamant. Ja. Uh, bestaat uit uh, voornamelijk uit dat is het meest harde stof die er is. Het bestaat uit carbon. Hè? Ja. En uh, om daar het licht goed uit te krijgen, moet die in verschillende facetten geslepen worden. Dus dan moet je houden aan de de kristallijnen die daarin zitten. En wanneer krijg je nou? Er zit dus Echt aan een goede briljant zitten, zitten uh, 56 facetten. En de laatste, dat noemen ze de collet. Dat is precies aan het onderste puntje. Ik weet niet of jij een diamantenring hebt. Ach, nee. Hm. Het, nou, nu wrijf je er wel een beetje in. Eh. Uh, maar ja, goed, ik, uh, ik ben uh, sieraadontwerper ook. Ja. En uh, ik heb er dus wel eens een paar mooie grote in mijn handen gehad. Uh, uh, maar dan de 57e facet, dat is net het onderste puntje. Ja. Daar slijpen ze een heel klein stukje vanaf. Ik ben geen slijper, maar uh, ik weet wel hoe het, hoe het zou kunnen. En uh, dan krijg je precies het licht erin... waardoor weer alle facetten uh, weerspiegeld worden. Ja, weerspiegeld, dat is yeah. het woord. Yeah. En dat is het mooie, dat is het mooie van, van, van uh, edelstenen en van licht... Hoe licht uh, uh, weerspiegeld wordt. En dan gaan we het bijna weer over regenbogen hebben, maar dat doen we niet hoor vannacht. Oh, nou, maar ik vind als ik maar een pot goud vind aan het eind. Dan wil je het altijd wel over regenbogen hebben. Ja, dat precies. Je kunt het altijd wel ja. over regenbogen hebben. Ja. Nee, we houden het hierbij. Ik vind de vraag nu wel goed beantwoord. En uh, dat betekent dat we weer over uh, vliegen en uh, windende hondjes gaan praten. Wat zeg je? Niks. Dank je wel, Oleg. Oké. Okay, Dag, tot de volgende keer. 0800 1121. Dat is het telefoonnummer dat je kunt bellen als je um, weet waarom de vliegen bij Hans in de Kamer altijd uh, rond de lamp vliegen, ook als de lamp uit is. Herman die wil nog steeds graag weten waarom sperma wit is... en daarna doorzichtig wordt. Anne moet een huwelijk gevraagd worden door Hamid. En hoe moet hij dat doen? Leuke suggesties zijn van harte welkom. En uh, Azime heeft een mopshondje dat winden laat. En uh, ja, ik zag al eventjes in de mail de tip om hem noorden te voeren... Wel even met de dierenarts overleggen hoeveel erin kan. Want het heeft uh, waarschijnlijk te maken met een trage spijsvertering. Waardoor er uh, hè, lekker zo midden in de nacht. maar een rottingsproces in die darmpjes gaat plaatsvinden. Ja, dat gaat stinken natuurlijk. 0800 1121. Mathieu, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo. Ja, ik heb in, in januari heb ik een, een vraag gesteld. Sindsdien luister ik ook. En... Oh, je wacht nog steeds op het antwoord. Nou ja, waarschijnlijk is die wel gegeven, maar uh, misschien zijn er ook meerdere luisteraars die niet altijd het, het einde van het programma kunnen meemaken. <laughs> dus, uh, <laughs> uh, mijn eerste vraag was uh, of uh, uh, misschien in de toekomst uh, de, een soort van round-up kan uh, plaatsvinden aan het begin van de uitzending, van de vragen van de vorige week. Ja, nee, de ja, ik zit daar wel eens op te puzzelen, maar ik, ik, weet je, mensen luisteren gemiddeld 20 minuten. Dus dan zit je aan het begin van het programma, moet je alle vragen gaan, uh, gaan uitleggen en gaan beantwoorden. En dan, daar ben je dan al ja. ruim half uur mee bezig. En dan gaat iedereen weer bellen over die vragen en die antwoorden. Ja, dus nou, ik, uh, ik ben bang dat iedereen maar gewoon moet luisteren. En dat je maar ja. moet hopen dat je net in een interessant deel uh, meepikt. Ja, mijn, mijn grootste wens is dat er op internet... Een soort systeem komt dat je per vraag dat terug kunt luisteren. Ja, oké. Okay. Maar dat kunnen we bij de publieke omroep niet betalen... want dan moet ieder iemand dat heel uitgebreid... allemaal uit elkaar gaan zitten knippen en zo. Dat je van trefwoorden terug kan pakken. Ja, dat lijkt me zo mooi dat je een soort archief, een nachtzusterarchief... met alle vragen en alle antwoorden. Ja, want ik heb al eens geprobeerd om een stuk terug te gaan luisteren. Maar... Ja, dan moet je het hele programma terug luisteren. Ja. Het kan best leuk zijn als je een keer vier ja. uur niks te doen hebt. Ja, ja dat is het. Ah. Goed. Maar wat was die vraag dan die je toen stelde? Ja, waarom je de vraag gesteld uh, waarom warm water uh, sneller bevries als koud water? Oh ja, maar daar is toen, zijn toen heel veel antwoorden op gekomen. Uh, naar oh. aanleiding van de scha uh, schaatsbanentoestanden. Oh ja, dat weet ik niet. Ik heb wat gemist. Maar ik weet ook niet meer wat de antwoord was. Oké. Okay. <laughs> oh, wat een nuttig leerzaam programma is dit toch? Ja. ja. Alles wat onthouden. Ja. ja Dat is eigenlijk de vraag. Maar ga je nu dezelfde vraag weer stellen? Ja, nou, ik, heb nog, ik heb nog geen antwoord. Hè, potverdikkie, dan had ik toch beter op moeten letten. Nee, maar we, maar we gaan niet weer dezelfde vraag stellen, dat kan niet. Ja, oké. Okay. Nee, want als ik daaraan begin, dan zit ik, dan zit ik de rest van het jaar alleen maar de aflevering 1 te herhalen. Ja, nee, dat klopt ook. Ja. Dat kan niet. Maar nee, nu je het toch gedaan hebt, misschien dat iemand nog even een duidelijk antwoord, maar dan moet het wel in Jip-Janneke taal binnen twee minuten. Ja, dat lijkt me dan wel. Nou, maar... De eerste vraag heb ik ook een antwoord. Uh, ik moet gewoon langer werken. Want? Nou, dan heb ik altijd het einde van het programma. Oh ja, ja nee, dat, dat zou ik gewoon gaan doen. Gewoon jezelf uh, opgeven voor overuren. Maar, ja. uh, maar ik zit heel eventjes te piekeren, want ik weet wel dat er antwoord is gekomen. Want het was toen ook met dat ze op, uh, op schaatsbanen uh, de, de scheuren in het ijs maakten met warm water. Oké. Okay. En daar, was toen, daar, daar is toen een goed antwoord op gekomen. Maar of, hoe het nou zat met het sneller uh, snelle bevriezen van warm water dan koud water... dat weet ik niet meer. Maar ik heb Rudy aan de telefoon. Blijf even hangen. Blijf even hangen. Rudy. Hoi. Hoi. Uh, nou, ik uh, denk dat ik een idee heb waarom het komt dat warm water sneller bevriest. Tenminste, ik heb het ook eens een keer op tv gezien. Ja. Uh, dat heeft te maken met uh, uh, de, de moleculen die in het uh, warm water oh, ja. rondzweven. ja. En doordat die uh, in warm water heel snel heen en weer bewegen, uh, ja, nemen die ook sneller de, uh, de, de kou op, zeg maar. En daarom bevriest het sneller. Kijk, zoiets was het. Ja, zo, tenminste, dat is wat ik me ervan uh, van, uh, van herinner. Ja, je begint over moleculen en toen dacht ik, oh ja, er was iets met moleculen. Er staat me ook ja. iets van bij. Ja. Nou, alsjeblieft. Logisch. Nou, dan is het misschien ook uh, eindelijk beantwoord. Hé, gelukkig. Nou, dan kun je nu gaan slapen. Okay. Ik moet een stukje rijden. Oké, okay, dan nou doe dan maar voorzichtig. Dankjewel, Rudy. Graag gedaan. En dankjewel, Mathieu. Ja, Goeie. dankjewel, succes. Tot de volgende keer. Doeg. Niet weer dezelfde vragen? Nee, nee, ik ga wel het wat nieuws bezinnen. Oh, Oké, okay, goed. Doeg. <laughs> Doei. Moefke. Hoi, Astrid. Hallo. Goedemorgen. Wat een aparte naam. Oh, ja. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die Moefke heten. Nee, dat zal ook wel niet. Waar komt het vandaan? Nou, dat zal ik je vertellen. Kijk, uh, ik heb een Joegoslavische grootmoeder. Ja. Die heette Moesinka. Hoe? Moushinka. Moushinka, ja. Yeah. En een Friese grootmoeder, die heette Harmke. Dus hoe moesten ze dat kind nou noemen? Ja. <coughs> dat, dat is net een probleem. Dus ik uh, ben... Uh, vol <coughs> Volgens mijn paspoort heet ik Harmina Jacoba. <coughs> Ik leek op, op, ik leek op de helver van die vrachtschepen, die heet Armina, Maar ik leek op geen, op geen kant op een Armina, dus uh, het werd Moefke. Oké, okay, en uh, nog één keer de namen van allebei de oma's? Mushinka, Mushinka En Harmke. En Harmke, dus het had ook nog Hashinka kunnen worden. Ja, zoiets. Ja, een hoop mogelijkheden, maar het werd Moefke. Ja. Goed, en ik heb moeite aan de telefoon, omdat... Omdat, ik weet hoe het zit met die vliegenpoepjes. <laughs> Wat? Met die vliegenpoepjes op de lamp. Ja. ja. Ja. Nou, dat gaat zo. De, een vlieg gaat, uh, als die lamp warm is, gaat hij lekker op die lamp zitten. En dan doet hij daar een poepje. En ook al is die lamp uit... Ja. Zij vliegen net als, uh, als hondjes. Ja. Die gaan dan naar dat poepie om te ruiken... en dan doen ze er nog een poepie bij. Oh. Ja, dat is heel grappig... Uh... Ik ben een van de weinige vrouwen, begrijp ik hier in het programma. Is dat zo? Uh, <laughs> ik heb dat, de, de, de, de, Deze wijsheid heb ik dus... Uh, ik heb het als kind ook al altijd afgevraagd. Van, hoe ziet dat nou? Yeah. Want uh, mijn ene oma, die was uh, boerin. In de Betuwe. En uh, ah, dat, uh, ik, ik zei iedere keer, waarom doen die vliegen dat nou? En toen zei mijn oma, kijk, nou daarom is dat... Nou, ik vind het wel, ik, het, soms dan krijg ik antwoorden waarvan ik denk, het kan bijna niet waar zijn. Maar in dit geval denk ik, nou, ik vind, uh, als het zelfs als het niet waar is, vind ik het zo'n mooi antwoord dat we het gewoon als waar beschouwen. Nou, ik zit er dichtbij, denk ja, ik. Ja, dat denk ik ook. Maar wie was, wie was nu de boerin die je dit, uh, was dat Harmke? Nee, nee, oh. want die, uh, die zorgde voor een uh, dame met, uh, met reuma. Oh ja. Maar Moesinka die, uh, die is uh, verhuisd van Joegoslavië naar de Betuwe. Oh, was Moesinka. Oh, Ja, met de drie dochters. En, uh, maar dat was net na de Eerste Wereldoorlog. En mm. toen kwam ze ene boer Jansen tegen. En die was uh, op de markt koeien aan het verkopen. En die zag daar een bloedmooi mens met uh, drie uh, dochters. En hij was wedenaar. En die uh, vond het wel wat. Ik vind en wel... hij was toevallig boerin Ook. Sprak geen woord Nederlands. Maar uh, toen zei moer uh, Jansen... Van, nou, nu, vanaf nu heet je Wilhelmina. Nee. Ik, uh, ja, echt waar. Het is echt gebeurd. Dus zo heet ik, je Mushinka Bershuk en zo heet je uh, uh, Wilhelmina, Wilhelmina Jansen. Ja. Dat is ook raar. En uh, de drie dochters die... Uh, mijn moeder die werd Jacoba genoemd, vandaar mijn tweede naam Jacoba. Ja. En die andere Corrie en die andere Truus, nou Hollandse kan het niet. Maar weet je nog hoe ze op zijn Joegoslavisch heten? Mijn moeder ja? heeft daar nooit over willen spreken. Oh. Nee. Waarom niet? Ja, ik kan het er niet meer vragen, want uh, zij is niet meer. Hé. Nee, nee, maar... Maar dat is niet op een leuke manier gegaan, begrijp ik, die hele naamsverandering. Nee, die kwamen uit het kopje. Ja. Yeah. En toen werd gezegd van, uh, dat zijn, uh, zijn ze hmm. En dat was helemaal niet waar, want we waren gewoon boeren. Ze waren gewoon een boerenfamilie. En papa is vermoord en een zoon is vermoord. En toen heeft... Uh, Oma Moushinka, oftewel oma Mina dan. Ja, en het wordt steeds erger. Van Moushinka met het Willemina, en nu is het Mina. Straks is ja. het Mien. En die heeft die, heeft die uh, uh, mijn moeder was toen, even kijken hoor, ik weet niet hoor, een jaar of vijf of zo. En die uh, andere twee, die waren drie en, uh, en nog een meepke, die heeft, Ze heeft een sieraden bij elkaar gepakt, de kids. Zij heeft haar haar blond geverfd, hm. is op de trein gestapt en uh, in Keulen terechtgekomen. En van Keulen naar Nijmegen. En in Nijmegen was Koeienmarkt en daar was Boe Jans. En die zag daar een bloedmooie blonde dame. En wie heeft je dit allemaal verteld? Want je moeder was het niet. Mijn moeder heeft me nooit wat verteld. Nee. nee, dus heeft de nee. oma Moesinka je dit verhaal zelf verteld? Nee. Wie dan? Mijn vader. Oh, uh, Boe Jansen. Nee. nee. Nee. Mijn vader, die heet Van der Laan, dat is een Fries. En, en hoe kwam Van der Laan dan weer aan, aan uh, Jacoba? Eh. Uh, ja, in de Betuwe. Mijn vader was. Uh, ja, best wel open en zo. Dus ze heeft het aan mijn vader verteld. En toen mijn moeder. Mijn moeder is vrij vroeg gestorven toen ze 53 was of zo. En uh, die heeft het hele verhaal aan mijn vader opgebiegd. Maar dat hoorde ik pas nadat zij overleden was. Oh. Want dat was wel uh, streng geheim. Waarom oh, mag je ooit weten? Maar... Nou, maar, en het het heb, verhaal, jij nog, heb jij nog een voorkeur aan Joegoslavië overgehouden aan dit hele verhaal, of niet? Uh, ja en nee. Ja en nee. Ik moet zeggen, kijk, ik ben met uh, mijn uh, kinderen... Yeah. daar naartoe gegaan met de auto. En ik werd daar ontvangen als een uh, koningin. Yeah. En, uh, voel, hey, mensen, Mike, uh, ja. En ik vond het hele lieve mensen, maar ik... Ja, qua karakter ik ook, heb ik ook wel van niet trek, hoor. Mm -hmm. Maar ik ben ook gewoon een roze kaartkop, dus het maakt allemaal niet uit. Maar ja... Ze zijn een beetje beetje, beetje maf. Ja. Maar, wat is het maf dan? Nou ja, over die godsdiensten. Uh, mm. ben je wel, maar daarmee. hoor je er wel bij, hoor je er niet bij, maar ja, goed, dat is hier ook nu. Oké. Okay. Daarom word ik ook persoonlijk. Word ik, ik ben uh, kunstenaar. Mm. Daarom ben ik ook wakker. Ik werk heel vaak s'nachts. Ja. Yeah. En dan. Uh, uh, slaap ik overdag. Um, ja, moet toch iedereen zelf weten of die wel of niet de doekje op zijn kop doet? Krijgen we nou? Ja, nee, daar heb je gelijk in. En waar ben je nu aan het werk dan, Moefke? Ik ben een uh, boekje aan het illustreren. Oh, leuk. Dat gaat Denk over ik. een uh, prinsesje die, uh, die is uh, een beetje kluts kwijt. Omdat, uh, die krijgt plotseling, terwijl ze er niet op gerekend had, ging de moeder weg. De koningin. Ja. En die kwam weer terug. En die uh, met een pakketje. Ja. Er zat een babytje in. Nou ja. Oh. ja. Dat zal je gebeuren. Ja. Opeens je, moet je opeens je koninkrijk delen. Ja. En uh, al aandacht. En dit en ja. dat. En, uh, dat ben je dus aan het illustreren. Moefke. Uh, bedankt voor je verhalen. Helemaal ja, goed. En. Uh, Beste met je uitzending. En laat die. Uh, Live kids, van de wiskunde? Daar word ik een beetje moe van hoor. Wat? Nou, die, al die mannen met die wiskunde. Oh, van, al die mannen of, met of, die ingewikkelde cijfertjesverhalen. Jeetje, peetjes en gelijk wel ja. of, uh, of ik weer uh, op de middelbare school zit. Ja, maar ja, ik doe mijn best te begrijpen, hè, want ik moet ook iets leren van dit programma, toch? Ja, nee, het is hartstikke interessant. Tuurlijk, okay. eh. Uh, helemaal goed. Oké. Okay. Goed, dankjewel, Moefke. Zijn nacht nog? Ja, hetzelfde. De vliegenvraag is beantwoord. Gaan we nog even naar een stukje Fireflies luisteren van All City? fox trot head. Just hanging. Sojourn John, on the Nieuwe vragen zijn welkom hoor. 0800-1121.